NOS Nieuws van 1 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Bij V&D wordt weer onderhandeld over een reddingsplan. Gisteravond laat werden de gesprekken afgebroken. Er zou inmiddels overeenstemming zijn met de verhuurders van de winkelpanden... om de huur die V&D betaalt te verlagen. Vandaag praat ook de eigenaar van V&D, Sun Capital, mee. Sun moet beslissen of er meer geld in het noodlijdende winkelbedrijf wordt gestoken. In Zuid-Frankrijk bij Marseille hebben gewapende mannen geschoten op de politie. Aanleiding zou een drugsoorlog zijn tussen rivaliserende bendes en de politie. Vanuit een rijdende auto zou zijn geschoten met een kalasjnikov. Premier Vals brengt momenteel een bezoek aan Marseille... om te vieren dat de criminaliteit in de havenstad flink is afgenomen. De rechtbank heeft twee verdachte Syriëgangers uit Arnhem vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is dat de twee wilden deelnemen aan de gewapende strijd. In augustus 2013 werden de twee opgepakt in Duitsland. Ze hadden onder meer camouflagekleding bij zich en hadden afscheidsbrieven geschreven. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand twee jaar cel. In Rotterdam is de bewoner aangehouden van het appartement waar begin deze maand een ontploffing was. Hij zou de explosie zelf hebben veroorzaakt, al dan niet met opzet. Dertien mensen raakten gewond en tientallen appartementen zijn onbewoonbaar. De verdachte ligt nog in het ziekenhuis omdat hij bij de ontploffing ernstige brandwonden opliep. Mensen die medisch moeten worden gekeurd voor een rijbewijs... kunnen voortaan bij hun eigen huisarts terecht. Minister Schultz heeft de regels aangepast... zodat mensen langer mobiel kunnen blijven. Tot nu toe moesten automobilisten naar een onafhankelijke arts. Het weer bewolkt. Vooral in de oostelijke helft van het land valt af en toe wat regen of motregen. Het wordt ongeveer 7 graden. Ook morgen veel bewolking en wat motregen. Woensdag gaat de zon vaker schijnen en blijft het droog.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 We met nu ZFM luncht. Ja, het is één uur geweest. En dat betekent luisteraars lachen. Stukje cabaret. U gaat luisteren naar Mark-Marie Huibras. Ik heb dus twee weken geen enkele nacht doorgeslapen. Ik was hartstikke moe. Dat wisten zij ook van het programma. Dus ik dacht, zij zullen mij de eerste dagen... wel in een soort hotel lodge-achtig iets doen. dat ik, Toch? Dat ik een beetje kan wennen aan het klimaat... en kan snuffelen aan een afritsbroek. En dat ik dan zo... Ja, aan mijn eigen afritsbroek. Maar ja... En dat ik dan zo langzaam zo in de sfeer van het land kom, weet je wel. Maar dat was helemaal niet. Ze harkte mij zo uit het vliegtuig... en ik werd zo midden in Afrika gegooid... Oh, ik vond het verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ik liep alleen maar terwijl ik dacht... Ik kan me helemaal niet meer herinneren dat ik deze reis heb geboekt. Wie was ik toen ik dacht dat ik dit leuk zou vinden? Ik snapte helemaal niet meer wat ik gedacht had. Want heel veel dingen die lijken op tv allemaal heel mooi. En als je er dan bent, zijn er toch dingen die tegenvallen. Die, ja, dat, dat je niet aan gedacht hebt. Bijvoorbeeld... De weten mensen, alleen maar mensen die in Afrika zijn, weten dit. Als je er niet bent geweest en je ziet films en je denkt, oh, is het daar nou mooi en het is ook mooi. Maar, wat mensen niet weten, is dat heel Afrika, heel Afrika, ligt vol met poep. Poep, poep, poep, poep, zo ver als het ook rijdt. Poepland, welkom in poepland. En als ik er één avond goed zo had over nagedacht, zitten denken... had ik het op zich wel zelf kunnen bedenken. Want als hier een kudde mee genoes staat... weet je wel, genoes van die, uh, van die hele grote wees... er staan een kudde mee genoes. Er zijn duizenden genoes, die staan hier zo. Nou, zo'n kudde. Dan trekt die kudde genoes trekt verder. Dan gaan die laatste twee genoes... gaan niet zo. <lacht> Niemand heet er corvée. Dus in het begin lette je nog een beetje op, maar op een gegeven moment knie dieper door. Oh, en, en je gaat natuurlijk ook niet alleen, hè. Er gaat natuurlijk, ja, er gaat een, een regisseur mee en er gaat een producent mee, een cameraman. En, en uh, ik liep al anderhalve dag goed chagrijnigd, maar zo'n hoefijzerbek liep ik zo uh, goed zo over de poesta. Toen uh, kwam, nou, dit <lacht> is liep ik goed zo rond komt die producent, Pieter, komt Pieter naar me toe... en zegt gewoon, Mark marie zou de regisseur en ik even met je kunnen praten... hier achter het bosje? Zegt, ja, dat is goed. Dus, <laughs> dus wij achter het bosje. Zegt die producent, zegt Pieter... Ja, Mark marie je ziet de regisseur en mij... denk wel vaak samen smoezen achter de camera... maar dat komt... je komt erg onsympathiek over. <laughs> zegt, ja, dat is mijn ambitie ook helemaal niet om sympathiek over te komen. Vindt die verschrikkelijk... Ik wil naar huis. Laat hij die hier maar komen. Ja, die vindt alles leuk. En ik was natuurlijk ook... Ik had ook een gids bij me, Iemand die, die me Afrika ging laten zien. Bart de Haas. Uh, Bart <lacht> de Haas. Dat was mijn, mijn, mijn gids. Die wist alles van Afrika. Hij was de wildlife expert. Twee weken. Voordat ik voor de allereerste keer in Afrika was was Bart de Haas voor de allereerste keer in Afrika. Die was nog nooit in Afrika geweest. Die had al zijn kennis uit Blijdorp. Die was, die was een paar dagen met de verzorgers meegelopen. Ik hoorde hem elke avond in de tent... hoorde ik hem allemaal dieren uit zijn hoofd leren. Zat hij allemaal... Um, de olifant. Ja, zo. Hij was wel een, een survival-expert... maar hij ging altijd survivalen in Canada. Dus in Canada. Daar ging hij soms wel twee jaar de vrije natuur in... met een steen en een kop thee. En dan kon hij, zich, kon hij zich helemaal redden. Maar niet in Afrika. Dus elke zin van Bart Haas begon ook met van... Ja, als we dan een eland tegenkomen... Ja, we gaan hier geen eland tegenkomen... En wij moesten altijd zo in de middle of nowhere ergens slapen. Gewoon de wilde natuur. En die ploeg, dus die, die, die producent, die Pieter en, en, en die cameraman en zo... die hadden een eigen kamp, een vast kamp, Een heel mooi kamp. Met hele mooie tenten en echte tafels en stoelen... en een kok die allemaal hapjes maakte. En dan zeiden ze elke avond om acht uur... Ze, oeh, het is acht uur, wij moeten naar ons kamp. Ik zeg, hoezo komen de hoeren of zo? <lacht> en, dan, en dan vertrokken ze... Daar gaven ze mij nog een kameratje. zeiden ze, ja als je nou aangevallen wordt of heel angstig, film het zelf even. En dan vertrokken ze. Ik weet nog een avond, zij waren weer naar, naar, naar hun club Metkamp. En wij zaten Bart Haas en ik zaten met z'n tweeën weer in de middel of nowhere... ergens boven een vuurtje iets op te bakken om te eten. Het zou niet van poep zijn geweest. <lacht> zaten wij zo met z'n tweeën. Komt er een toeristenbus langs. Met mensen die mochten hun hand niet buiten boord, want het was te gevaarlijk. En wij zaten daar. Oh. Nee, kijk, het was natuurlijk gedeeltelijk wel mijn eigen schuld. Nou, gedeeltelijk maar het was eigenlijk wel helemaal mijn eigen schuld. Want ik had natuurlijk gewoon ja gezegd. Ze waren naar mij toegekomen en hadden gezegd... Oh, we hebben nou een leuk programma-idee uit Denemarken gekregen voor jou. Dan moet je eigenlijk op geletten, hè. Een leuk programma-idee uit Denemarken. Dat, is, dat was Bubber. Bubber was dan een deen die kinderprogramma's presenteerde. En die ging dan elke week met een gevaarlijk dier op de foto in Afrika. Het was ons echt iets voor jou. Hier is de dvd. Ik denk, nou, klinkt wel interessant. Dus ik ging die dvd kijken. Het eerste beeld wat ik zie, is een luchtballon. Boven een soort Taranghetti-achtige savanna. Heel mooi. Met een zonsondergang. Ik denk, stop. Ik denk, dat wil ik. <lacht> en toen heb ik nooit meer verder gekeken. Zo'n lukballon Jongeman romantisch tief all the leaves are brown and the sky is gray safe in world if I was in L.A. California dreaming, I'm such a to a church, I passed a long way, got down on my knees, and I pretend to pray, you know the preacher likes the go, he knows I'm going Finding. Verkende natuurlijk van de papa's en de mama's. California Dreaming, dit keer uitgevoerd door Diana Krul. Ik draaide er ook al het eerste uur. Een dame met een fantastische stem. Ze zingt jazzy, ze zingt country. Ze zingt mooie uh, oude covers ook. En daar is een mooi album van verschenen. En ze doet een tour nu. Wallflower, de Wallflower Tour. En ze is hier uh, in de Rotterdamse Doelen op 9 oktober. En ik heb kaartjes, dus ik zit lekker op een zijbalkonnetje vlak bij het podium kan ik meegenieten van Diana Kroll Daar ben ik best wel heel blij mee. Aan de telefoon, want dat is gebruikelijk op de maandag, heb ik begrepen. Joop van Ness. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Sharon ja, ja, op maandag kom ik uh, altijd, al, altijd, zoveel mogelijk... Uh, verslag doen van de, de leuke dingen die er een weekend zijn gebeurd. Het, het was nogal een woelig, woelig weekend, hè, toch? En nou, in ieder geval de radio. Betreft wel, ja. Dat kan je wel stellen. Ja, ik, ik heb speciaal uh, nog even mijn mond erover gehouden. Want ik denk, Joop, die <laughs> heeft, <laughs> Joop heeft zoveel informatie voor ons uh, verzameld het weekend. Daar zijn we erg naar nou, Joop. Hoe is dat allemaal verlopen? Nou, het is, het is perfect verlopen, moet ik zeggen. Um, organisatie was top... Het begon eigenlijk al uh, uh, op de donderdag... maar vrijdag werd echt... Uh, het startschot gegeven door de burgemeester... voor uh, 25 uur... voor ieder jaar dat uh, CFM bestaat... Ja. een uur live uitzending. Dus ook in de nacht werd er live uitgezonden. Dat... Uh, daar gaf de burgemeester stadsvoor voor en dat ging uh, in eerste instantie vanuit de studio. En de laatste drie uur ging bij Talassa vandaan, paviljoen Talassa. Daar werd uh, Sanford op zaterdag werd, uh, live gepresenteerd door uh, Albert-Jan Vos en Rob Harms. Ja. Die, had, uh, die hadden een paar gasten uitgenodigd die uh, konden vertellen over 25 jaar CFM. En uh, daar was ik er een van. Wij mochten samen met Willem van Densen en met uh, Lena van der Haak mochten wij uh, vertellen over uh, de live uitzendingen die CFM verzorgd had in de loop der jaren ja. van allerlei sportevenementen. Hartstikke leuk. Daarna volgden het laatste uur vier nog uh, in leven zijnde voorzitters. Dat was uh, Gert van Kuik, uh, echtposter. Um, uh, Pieter Jouwstra en de huidige voorzitter Belinda Keurensson, ja. nou, die vertelde over het verleden, maar ook over de toekomst van de radio, wat ze er gaan van verwachten. Nou, dan, toen uh, meldde Belinda nog dat uh, zij uh, een grote wens heeft. En dat is de raadsvergaderingen uh, uh, live via televisie uit te zenden. Nou, daar zal waarschijnlijk wel aangewerkt van worden. Ja. Uh, dat, dat gebeurt ook in maar... ja, Nedermuiden, gebeurt dat ook, hè? Bij Seaport, okay, Seaport okay. TV, daar hebben ze ook dus uh, al die raadsvergaderingen op televisie. Ja. Ja, nou ja, ik, uh, ik ben benieuwd. Want uh, dat is toch een hoop plus. Je kan niet één camera neerzetten, want uh, dan, uh, dan ben je te laag. Je ja. moet er meerdere hebben. En dan moet je dus ook cameramensen voor hebben energie en dat soort dingen allemaal. Dus moet er moet nog goed over gepraat worden, denk ik. Het klopt niet niks kosten. Ja, dat, dat is natuurlijk een uh, punt. Toch? Denk... Zeker, ja, zeker weten. Dat is natuurlijk. Uh, uh, ik weet niet wat een camera kost. En tegenwoordig, als je een beetje een fatsoenlijke camera wil hebben, zo'n HD-camera, nou. ja. ja. Uh, had je wel over enkele duizenden euro's per camera, denk ja, ik. Hoor. Ja, prijzig, inderdaad. Nou goed, uh, dat is dus de wens die op dit moment leeft bij het bestuur van uh, CFM. Ja. Om vier, um, wat zeg ik dat toen? Nee, om zes uur begon er een heel geanimeerde en goed bezochte receptie. Ook bij Talassa. Mm -hmm. Daar trad een hele leuke band op. Oh, dank je. Uit de KPV. <laughs> ja. Ik geloof dat jij daar ook nog aan mee deed. Hè, ja, girl. ik zat <laughs> achter de potten en de, pot de pannen. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, het, het was ontzettend gezellig. Ja. Het was het is heel druk, lekkere muziek. Ja, maar dat kan je verwachten van de Rudyanse band. Dat, dat, dat hamer ik iedere keer weer op. Ik vind het een geweldige band. Dankjewel. Met ontzettend leuke muziek. En tijdens de receptie uh, vroeg uh, uh, vrij in het begin Hans uh, Hogedor even het woord. Dat kreeg hij uiteraard. En hij overhandigde Belinda Keurensson een cheque van 1000 euro. Dat okay. besteden nou wel, uh, denken. En dat kwam voort uit uh, uh, de Strandbridge uh, Drive, die elk jaar gehouden wordt. En uh, de revenuen daarvan gaan in Zandvoort naar de goede doelen. En het bestuur van de stichting uh, Strandbridge Drive had besloten om CFM met 1000 euro te verblijven. Hartstikke leuk. Nou, dat kunnen we goed gebruiken, hè? want dat weten de luisteraars. Uh... Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. We, we kunnen altijd geld gebruiken, Sharon. Ja. Is vaak geroepen al, want het, ja, we, de apparatuur. Hè, we hadden het net over een camera bijvoorbeeld. Ja. Maar, maar ja, daar gaat ook wel eens een cd-speler stuk of, of een computer ja. die, die uitvalt of ja, ja, ja, ja. microfoons ja, die het niet meer doen. Weer, ja moet allemaal weer nieuw komen. En allemaal dankzij nou, aan vrijwilligers, hè? Die, die de boel hier ja. weer in orde maken. Want... Ja, ja. ja sponsoren, die moet je dan vinden om dat te kunnen bekostigen. Dat is toch pittig hoor, echt waar. Goed, en dan, uh, dan kregen we nog de burgemeester. Ja. Die uh, gaf uiteraard een speech. Ja. En die had een verrassing meegenomen. Want uh, hij overhandigde. Belinda Keuronsson, de waarderingsspel van de gemeente Zandvoort. Ja. Dat is een bijzonder uh, uh, beteken en betekenis, heeft dat, want niet iedereen krijgt zomaar voor het een of het ander die waarderingsspel. Hij wilde hiermee de vrijwilligers van de CFM eren... En bedanken, want uh, CFN neemt uh, in het sociale leven van Samson gewoon een grote plaats in. En uh, dat heeft hij dus gedaan, heeft het college gedaan... in de vorm van de waarderingsveld aan de voorzitter uit te reiken. Nou, dat, uh, dat was op een gegeven moment natuurlijk weer afgelopen. En toen konden we s'avonds naar uh, Van Kessel, Van Kessel Live... de groep van uh, Patrick Van Kessel en Eben de Jong... die praten op bij uh, Café Neuf in de Halderstraat. Ja. En dat is altijd een geweldig iets. Ik weet niet of je ze kent, maar spelen, uh, hardrock, ballads maar echt goede muziek uh, U2, uh, Key, Queen en dat soort dingen allemaal Oké, oh, oké. Okay, no? okay. erg mooie muziek geweldig, met, met een lekkere rauwe stem van, uh, van Kessel en het schitterende gitaarspel van Ebe de Jong was het weer een feestje bij Nuf en uh, dat was eigenlijk het verlaten um, nieuwjaarsconcert, want hij zou in de eerste week van januari optreden uh, van Kessel bij uh, Nuf maar hij was ziek ja, en dan kan je niet zingen en, uh, een, en dan haal je daar allemaal uit de groep. Dus het uh, concert ging op dat moment niet door. En het is nu afgelopen zaterdag hebben ze dat dik en dwars ingehaald. En werd het uh, laat, en ja? Dan, uh, werd, werd het laat? Sorry? Werd het laat? Altijd een uur of half één. La, later doen ze niet. Oké. Dan houd je het half één. het laat genoeg, toch? <laughs> ja, wel. Lijkt mij wel. Nou, zo maar zo'n hele ontzettend nou... goed druk ja. en, uh, en uh, daarbij tot op. Louis Schuurman, ik dus zal jij niks zeggen, maar Louis Schuurman is een violist. Die uh, van alles en nog wat speelt. Hij heeft zijn eigen band gehad, uh, Chateau uh, Chic. En ja. uh, dat is uh, was gypsy muziek. Hij soms wat op van alles. Nog. Wat doet hij dan? Ook daar zit Eben de Jong bij als gitarist. En die trad dan op met uh, Van Kessel. En ik heb het al eens een keertje eerder mogen zien. Twee keer zelf. Uh -huh. En dat is grandioos. Wat die man uit die VO kan toveren. Dat is, eh, uh, grens aan het ongelofelijke. En dan in samenspel met de jong. Solo de Jong, Solo Louis en andersom. Geweldig, grandioos. En <coughs> zeker voor herhaling vatbaar. Dan hadden we op uh, zondag ook nog. En dat is dan van het team van uh, Jess van de CFM. Ja. een live uh, uitzending van 10 tot 2 uit de studio met twee gelegenheidsbands. Daar trad onder andere op Erik Timmermans met zijn uh, basgitaar, uh, met, met, bas met, met zijn uh, contrabas. Ja. En uh, maar ook uh, Ruud Jansen deed mee uh, op zijn toetsen en uh, nog een x-aantal bekende, um, uh, regionaal bekende uh, jazzmuzikanten traden erop. Klonk als een klok. Geweldige muziek ook. Ontzettend leuk, goed ontvangen. En dat is misschien wel voor herhaling vatbaar. En dan als als laatste hadden wij dan uh, smiddags om vier uur, nee zeg ik, half drie. Ik rocht Frits Landersbergen. En Frits Landersbergen is een vibrafonist. En wat die man kan, dat, dat, dat is waanzinnig. Ja, ik ben Zo geweest. Ik ben ge snel. Ik ben geweest Joop. Oh, uh, ja. Ja. ja, dat is grandioos. Ja, fantastisch. Ja. En uh, volle bak, echt volle bak. Ja, uitverkocht nou, voor met het ook eerst. He? Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ja, ontzettend mooie middag. En uh, ja, dat is eigenlijk het einde van het weekend geworden. Ik heb me uitstekend vermaakt. Ik heb uh, stof genoeg om over te schrijven. En uh, ja, donderdag uitgebreider uh, in de Zandvoortse Courant uiteraard. Ja, fantastisch. Nou, ik, ik, ik merk aan jouw hele praten ook dat jij volop genoten hebt in het weekend. Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, nou. honderd procent. Ik, ik, ik, ja, ja, ik geniet daarvan. Ik ben sowieso een muziekfan en als het dan nog allemaal klinkt en klopt, nou, wat gaat er dan fout? Ja, helemaal goed, helemaal goed. Nou, ik heb zelf ook met jou meegenoten van alle evenementen die zijn georganiseerd naar aanleiding van het mooie jubileum van ZFM Zandvoort. Ik heb zelf ja. ook even die mooie speld, die, die, die, die erespeld heb ik opgehad. Uh, dat... kijk, kijk, kijk. ja voor de meeste vrijwilligers die zijn daar even mee op de foto gegaan omdat het eigenlijk het werd dan Belinda er natuurlijk uitgereikt maar het was eigenlijk bestemd voor ons allemaal en, en, ja, en om ja. dat te symboliseren werd iedereen even die speld opgedaan op, op, op en je mocht er ook even mee rondlopen en even trots op zijn en dan werd er ook nog een foto van je gemaakt dus dat was helemaal, helemaal ja. geweldig ja, maar, maar, ja ik, heb, ik heb het niet meegemaakt. Ik, heb, ik ben natuurlijk ook vrijwilliger. Mm -hmm. Maar ik, ik zit daar niet zo gek mee. Ik heb dit ding al zo vaak in mijn handen, Ook om te fotograferen en zo. Oké, <laughs> oké. Okay, dus okay. ik ken het. Ja, ja. <laughs> Mooi, mooie, symbolische... Ja, en de burgemeester heeft ook aangeboden in het programma wat wij altijd organiseren op de vrijdag. En dat begon nu om vier uur vanwege het jubileum. Ja. Heeft hij aangeboden, in het eerste uur was hij hier te gast. Samen met nog een aantal uh, gemeentebestuurders, een paar raadsleden en ook een wethouder... Uh, dat hij bereid is om regelmatig hier bij Zieren van Zandvoort aan te schuiven. Om over de, de, de actualiteit te praten als het gaat om beleid wat, uh, waar de gemeente mee te maken heeft. Dus dat is uh, Ja. Dit is dus hartstikke goed, denk ik. Als er het kan uitleggen, is hij het, hoor. Ja, precies. Hij is bovendien ook nog een heel aardige man. Dus de, de, zo heb ik dat ervaren, in ieder geval. En uh, heel bereidwillig om, uh, om, om zijn zegje te doen. En dat komt er inderdaad heel, heel duidelijk uit, allemaal. Heel begrijpelijk uit. Goed, nou ja. daar ben ik blij om. Ja, ik ook. Echt, echt een, een verbetering, denk ik. Nou, Joop, ik dank jou weer hartelijk voor je informatie. Uh, het, was voor ja, ons, sure. het was voor ons de première. Dus uh, ik ben ervoor ja, dan. Ja, ja, ja, ja. Ik ben ervoor te nog maandag. You, you, you, you, you, you. Je weet niet hoe het gaat en de volgende week maandag bij Leven en Wilson ben ik er weer. Nou, ik hoop het, Joop, want uh, ik geniet van informatie. En, uh, ik, ja, ik kijk ook wel zoveel op internet of ik, uh, of ik Niels kan vinden, wat ik dan zelf uh, elk half uur van de uitzending uh, omroep. Maar uh, ja, ja, ja, ja. jij loopt, jij, jij loopt uh, uh, langs de straat, en je, of je rijdt langs de straat, weet ik het. Maar in ieder geval, jij, jij kent iedereen en jij weet ook uh, als, als eerste vaak alle Nieltjes. Dus dat, uh, daar zijn we heel ja, blij mee. Nou, Rob Harms is er ook goed in hoor. Oké, okay. ja, maar Rob heeft, uh, heeft nou een drukke, drukke baan, hè? dus... dus uh, jawel, jawel, ja, jawel. Dus die ja, moet... Uh, lekker ja, voor de, hem hoor. Ja, zeker lekker voor hem. En uh, daar feliciteren wij hem ook mee. En de luisteraars ook, denk ik. Ik mag best namens de luisteraars spreken. En, uh, en uh, ja, Rob die zet zich ook altijd enorm in vanaf het eerste uur al hè, voor, de, uh, voor de radio. Ja. En uh, ja, ja. Ja, die weet ook heel veel uh, wat er allemaal speelt in Zandvoort en... Uh, Goed. Nou, samen met jou uh, twee dijken en het voorzien van nieuws. Hartelijk dank daarvoor. Ja, dank voor het genoeglijke uh, babbeltje wat wij even hebben gemaakt. Zo. Hé hey Joop, moet ik straks nog uh, in de loop van deze uitzending, uh, ik heb nog een ruim een half uur, moet ik nog wat voor je draaien? Zeg je van nou, uh, draai dit of dat even voor me? Dan doe ik dat graag natuurlijk. Uh, nou, in ieder geval een oude. En dan als het kan, <laughs> ja. als je die kunt vinden, ja. Christian St. Peters. Ja, Pipe Piper. En dan uh, de Pipe Piper, ja. Nou, fantastisch. Ja, nou, die heb ik ongetwijfeld. Die ga ik straks voor je okay. draaien. Goed, graag. Oké okay, jongen. Hey. Oké, okay, dank je. We spreken elkaar. Tot volgende week maandag. Hoi hoi. You make me feel funny. When you come around, yeah that's what I found out, honey. What am I do without you? You make me feel happy. When I leave you behind, it plays my mind Now honey, what am I doing without you? What am I do without you? What am I doing without you? Let's feel it right now Ja, dit zijn niet de wijze uit het oosten, Deze jongens leven in het westen. Westlife is goed. Met The World of Their Own. The World of Our Own zingen ze natuurlijk. En ga ik voor jou van les even de Pipe Piper opzoeken... van Christian en St. Peters. Maar het is nou, uh, luisteraars, alweer bijna half één. Ja, en dat betekent... dat ik weer Niels voor u ga brengen. De werkzaamheden aan het project herinrichting van de Hogeweg en de Koningenweg gaan nu richting de Haarlemmerstraat. En dat betekent, luisteraars, dat vanaf vandaag, maandag de 9 februari... het kruispunt Grote Krocht wordt afgesloten... en dan ook niet meer te bereiken is vanaf de Haarlemmerstraat... zowel als van de Koningenweg. De bewoners van de Haarlemmerstraat kunnen via de Schelpstraat... en de Dr. Gerkenstraat de straat uitrijden en de bewoners aan de Dr. Gergenstraat... kunnen via de Leijsterstraat naar hun woning komen. De bewoners van de Brede -Rode Straat kunnen via de Dr. Kuiperstraat rijden... en de bewoners aan de Koninginnenweg kunnen terugrijden... richting de Prinsessenweg. De LDC-garage is bereikbaar via de Brede -Rode Straat en het werkvak. De uitgang gaat via de uh, Slegerstraat en de Grote Krocht... richting het Raadhuisplein. Nou, ijs en weder dienende, dan duurt het bovenstaande... wat ik zojuist heb opgelezen, tot circa 20 februari, luisteraars. Een 25-jarige vrouw uit Zandvoort is uh, uh, gisteren in haar eentje bevallen van een zoon. De kerkse Verkse moeder die geknipte knipte na de bevalling ook zelf de navelstreng door. Hulpdiensten, waaronder uh, ook een trauma-helikopter... die snelde nog heel snel naar de flat van de Zandvoortse toe... Maar de baby die was vaak veel te vlug af. Toen de hulpdiensten uh, arriveerden uh, bij de woning... aan de Keesomstraat in de badplaats uh, Zandvoort... want daar is het allemaal gebeurd, ja, in onze eigen uh, plaats... lag het jongetje al met een luiertje om in zijn wiegje. Zo wordt verteld door de politie. Volgens de politie maken de moeder en de baby het bijzonder goed. De twee zijn worden uh, zekerheid wel even naar het ziekenhuis gebracht... en we willen even goed te onderzoeken. De moeder afkomstig uit Letland, een eindje fietsen dus was bij haar zus in Zandvoort op bezoek eh, toen de weeën begonnen. Zij was op het moment dat de weeën begonnen echter alleen thuis... en moest doen alleen ja, die hele bevalling eh, verzorgen bij zichzelf. Zelfbediening, he, eigenlijk. Een Zandvoortse huiseigenaar-luisteraars heeft een bijzondere manier gevonden... om zijn huis bij eh, potentiële kopers onder de aandacht te brengen in een video op YouTube is te zien hoe een flinke kolonie herten... en dat zijn er maar liefst 22 om precies te zijn... door de Brede Rode Straat Banjert. De videoclip is gemaakt in samenwerking met de Heemsteedse makelaar eh, Bramsteen... of nee, Bamsteen, zo moet ik het zeggen... die het huis mede namens de eigenaar probeert te verkopen. Met zoveel mogelijk natuurpracht, en daar staan die herten natuurlijk garant voor... mag het geen enkele probleem zijn om je, om je woning eh, kwijt te raken. Ja, dan minder leuk, Lios, want de wielrenner, luisteraars, een uh, fanatieke wielrenner, is zondagmiddag in Zandvoort flink gewonk, uh, gewond geraakt, helaas. Dat gebeurde toen hij uh, een hond voor zijn wielen kreeg en het evenwicht verloor. Daardoor viel hij ook heel hard op het asfalt. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn schouder, zowel als aan zijn sleutelbeen, naar het ziekenhuis gebracht. De hond... Die vluchtte naar, naar de aanrijding weg in de richting van Bloemendaal. Dat was een, een rijk hondje. Dus. Maar uiteindelijk hebben de agenten en omstanders het beest weer kunnen vatten. In zijn kraag gevat. Werd die, hij die gearresteerd, Dondond? Ja. Nou, daar wil ik het even bij laten. wat het, wat het regionale nieuws van vandaag betreft, luisteraars. Ja, we hoorden het een beetje bliksemen. Gelukkig is het niet het geval hier uh, boven Zandvoort. Het is, uh, er is geen onweer, het is ook uh, droog voor zover ik. Als ik het kan beoordelen hier vanuit de studio als ik het raam uitkijk. Uh, en de hele dag blijft de bevolking het weerbeeld wel bepalen. En, uh, slechts zeer lokaal is tijdelijk ruimte voor de zon weggeruimd. Uh, de kans op een spart regen blijft aanwezig, maar de droge perioden zijn groter. Nou, dat is mooi. Het wordt circa 8 graden bij een matige aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Ook vanavond en vannacht houden we wel heel veel bewolking en is de kans op af en toe een spatje motregen aanwezig. Maar koud wordt het helemaal niet. Minima die zijn berekend rond de 4 graden. Morgen dan blijft het vrijwel overal de hele dag bewolkt. het noorden van het land maken de grootste kans de zon even te zien. En in de ochtend is er nog uh, kans uh, op lokale motregen. Uh, het zal niet veel zijn een spetje. De middag die verloopt vrijwel overal droog. Er waait een uh, zwakke, hooguitmatige wind uit het westen tot het noordwesten. En het wordt net als vandaag maximaal 8 graden. Woensdag, luisteraars, is er mogelijk meer ruimte voor de zon... Maar ook dan is de kans op grijs weer met nevel, mist of laaghangende bewolking ook groot. Wordt maximaal 7 graden dan. Het blijft droog en er is dan weinig wind op de woensdag. Nou, tot zover het nieuws. Dan ga ik eens even kijken of ik Joop Van Nes nog kan bedienen met uh, de Pied piper van uh, Christian en St. Peters. Nou, Joop, het is gelukt, man. Hier komt hij speciaal voor jou. With your Always contemplating what to do in case happiness found you can't you see that it's all around you It ain't true That your life has kicked you It's your mind And that's all that's tricking you So step in line Hey, come on, baby Christian en St. Pieters was dat, of die waren dat, met uh, de Pipe Piper. Ook de Jets uit Utrecht hebben dat nummer ooit uh, opgenomen. En Het was een bandje wat uh, in eind, de eind e jaren razend populair was. En speelde bij Henk van der Linden op de Botermarkt in Haarlem. Dat was een hele beruchte kroeg, omdat dat nog wel eens... Uh, een vechtpartij was en ook messentrekkerij. En dan mocht ik van mijn ouders precies niet komen. Maar eh, als de Jets daar speelde, deed ik dat toch stiekem samen met mijn vrienden. En gingen we daar naartoe. Want het was een geweldig bandje. En eh, nou, die benaderde Christian en Sint-Pieters eh, als het ging om eh, het nummer de Pied Piper. Eh, eigenlijk eh, bijna volledig. Want eh, het verschil was namelijk zo horen. Eh, leuk hoor, zo'n eh, Nederlands bandje. Wat dan ook. Eh, helemaal van die topmuziek maakte. En uh, dat waren er heel wat van in de jaren 60. We hadden natuurlijk de en de Outsiders. We hadden de Sandico's niet te vergeten. We hadden... Uh, wie had je... Nou, uh, ja... Uh, heel veel, heel, heel veel, groepen. Ik kan ze eventjes uh, niet allemaal op een rijtje krijgen. En, uh, ik word ook al een dag ouder. Er zal het allemaal aan het liggen. In ieder geval QB uh, ja, in de Blizzards natuurlijk. Nou, nou, nou komen er al namen boven. Hier. Uh, en die, die band van... van uh, hoe heet ze ook weer? Uh, Earth, Earth the Fire. Earth the Fire. Ja. Um, even denken hoor. Maar, ja, er waren er nog veel meer, maar goed. Dan moet ik wel eventjes terug... Oh ja, natuurlijk Focus, niet te vergeten. Thijs van Leer en uh, Jan Akkerman natuurlijk uh, als gitarist. Allemaal hele goede groepen. Met uitstekende muziek waar wij volop van hebben genoten. Nou, daar gaan we uh, even. Uh, iets heel anders nu, want anders zou je steeds dezelfde muziek voorbij krijgen. En dat, is, uh, dat kan nooit de bedoeling zijn. Ik heb net iets gedraaid van Westlife. Dat was een ballad. En uh, dit is een uh, nummer, nog weer eventjes, van Diana Kroll. Omdat ik het zo'n mooi album vind. En het is een nummer van de Eagles. En het heet Desperado. Zonger dus door Diana Kroll Desperado Why don't you come to your senses You've been out riding fences For so long now Oh, you're heart warm I know that you got your reasons. These things that are pleasing, you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy? She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado. Ja, wordt het weer uh, bruut afgebroken door, uh, door uh, dat ik nog steeds niet aan mijn apparaat gewend ben. We gaan verder met Shocking Blue. Keep who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 the outside Rock and roll music en daarvoor Rock for 10, met On the Outside. Dit is mijn zoon Sven die hier live zong tijdens uh, Zandvoort Jazz. Uh, daar zong hij onder andere een nummer van Matt Dusk uh, back in town. Maar dit is een uh, eigen nummer wat hij samen met Michael Garvin schreef: Calling for Peace. Sven Duif.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 family Why can't we disagree Without war Can't we disagree? Ja, The Counting, counting Crow samen met de groep Bluff.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 En er zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Misschien neem ik Spanje als besluit en laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit en vlucht weg naar een nieuw begin. We gaan allemaal.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 Misschien twee weken spijt je als besluit in het werk. Maar hoe was geen slag tussen mij? Ik ga stikken tussen mij. Luchtweg draaien. de groep Bluff was dat natuurlijk uh, met het uh, ja, nummer van Spain. Hè? Uh, ik ken even de titel niet We uh, verzinnen. Samen met The Counting Crouse trouwens. Uh, we gaan eruit luisteraars. Alweer met het laatste nummer. Ik ben er morgen weer uh, bij ZFM Lundst. Met weer een nieuwe aflevering samen met Dolly ten dan. We gaan eruit met George Michael. Secret Love. A secret life